Toen wij in dat jaar de trein naar Frankrijk namen, was de Gaulle net weer aan de macht. Hij had een lange tocht door de woestijn achter de rug. Zo heet dat in het Franse politieke jargon, de periode dat iemand politiek langs de lijn staat. traversée du désert. Jarenlang had hij zich in Colombé les eglises zitten verbijten over, zoals hij het noemde, de giftige heerlijkheden van de Vierde Republiek. Een verloren oorlog in Indochina, elke paar maanden kabinetscrisis, oorlog in Algerije, de Republiek machteloos. Met steun van de militairen in Algerije redde de Gaulle voor de tweede maal het vaderland. Hij beloofde dat Frankrijk zich zou uitstrekken van Duinkerken tot taman Rasset, zoals Europa later van de Atlantiek tot de Oeral moest gaan. Dat noemen ze in Frankrijk un grand dessin, wat veel mooier klinkt dan masterplan om nog te zwijgen van plan van aanpak. Grand dessin is groots, meeslepend, een politiek ideaal voor juichende mensenmassa's, en dat deden ze in Algerije. De Europese bevolking haalde hem in als een heilige. Hij strekte de armen en riep... Je, je vous ai compris. Maar het liep anders dan ze begrepen hadden. Wel Duinkerken, geen tamandracet. Aanslagen, terreur, OAS, de kogelregen van petit Clamart. Naar mijn zij had hij zijn leven te danken aan zijn Citroën DS. Wat toen een godswonder op wielen was met perfecte wegligging. Zelfs als de banden aan flarden geschoten waren. Een mislukte moordaanslag... Als voorbeeld van geslaagde marketing, met de Franse slag, want de Fransen hadden er slag van. De daders werden gefuseerd. Het Frankrijk van Krap 40 jaar geleden, dat wij zo onbezorgd met de trein doorkruisten, stond aan de vooravond van een burgeroorlog die maar ten nauwe nood voorkomen werd.